Mogelijk het begin van een nieuwe hittegolf. De Cambodjaanse Volkspartij van premier Hun Sen claimt de winst bij de parlementsverkiezingen die vandaag zijn gehouden. Volgens de partij is de belangrijkste oppositiepartij verslagen. Maar het lijkt erop dat de oppositie meer stemmen heeft gehaald dan ooit. De stembureaus hebben nog geen officiële uitslag bekendgemaakt. Die komt waarschijnlijk pas over enkele weken. Premier Hun Sen is al 28 jaar aan de macht in Cambodja.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 Maar het festival werd vanwege het gebrek aan optredende artiesten vroegtijdig beëindigd. De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona als derde geëindigd op de 4x100 meter vrije slag. Elise Bouwens, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Crombie joyo werden derde, achter de Verenigde Staten en Australië. In 2009 en 2011 veroverden de zwemsters nog goud op de 4x100 meter.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth Radio. Het is een onderwerp dat menige jarenlang geen ene fluit leek te interesseren... omdat er toch niets te verbergen viel. Maar de laatste maanden komt het onderwerp in talloze gedaanten terug... Privacy en internet. Want iemand houdt ons in de gaten, maar we weten niet wie, waar en wanneer. En eigenlijk ook niet zo goed waarom. Welkom Jaap Henk Hoepman, de belangrijkste gast komend uur. Onderzoeker bij TNO op het gebied van privacy en beveiliging. En ook docent internetveiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En oprichter van het Privacy Paleis, waarover later meer. Ik heb even de, even de kranten van het, van het afgelopen week Dus eigenlijk de kranten van, van gisteren. Duitsland roept op tot een privacy-manifest in Europa. Ze willen dat alle belangrijke staatshoofden dat ondertekenen. De VS zeggen dat Snowden, de klokkenluider als hij naar Amerika komt... niet doodstraf zou krijgen. De machinist in Spanje die in opspraak is vanwege dat ongeval... die had op zijn Facebook die, die foto van ja. de kilometerteller. Want nou, dat is ook wel overzichtelijk als mensen zelf dan iets op Facebook posten... waar ze later voor in opspraak raken. Net als de, de man die een Haagse jongen heeft doodgereden... zichzelf op Facebook had geportretteerd... met een joint in, het mond, in de mond achter het stuur. Dan was er gedoe over het pornofilter. Dat in Engeland... Uh mogelijk wordt ingevoerd. En in Nederland zijn er ook mensen die dat graag uh, willen. Dan las ik ook nog iets over uh, Google Glasses, dat wordt officieel gelanceerd. De eerste prototypes zijn er. En Nederlandse saunahouders, die willen dat al verbieden hebben al bordjes opgehangen, Stond gisteren ook in de krant. En um, nou ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, privacy staat duidelijk in de belangstelling. Dit, dit, is van, dit is dus van één weekend ja. uh, in de ja. kranten. Klopt. Jarenlang leek het juist alsof het niemand ene het donder kon schelen wat er gebeurt. Uh, ja, dat is heel erg moeilijk aan te geven. Maar het is in ieder geval duidelijk dat uh, de, de samenleving uh, meer en meer geconfronteerd wordt met uh, de consequenties van ongebreidelde informatieverzameling. En daarmee ook uh, dat er meer aandacht in de media is voor uh, dat soort excessen. En dus een ander voorbeeld van excess dat ook de. de dit weekend in de nieuws was, was het feit dat de Belastingdienst... een nummer plaatsgegevens van automobilisten had opgevraagd... bij een parkeerbedrijf om zo te kijken of leaserijders... een ritadministratie op, op orde, orde hadden bijvoorbeeld. Dus er zijn uh, talloze gevallen uh, in de media uh, en, en die gebeuren... Uh, die aangeven dat er, dat er wel heel erg veel veranderd is... Uh, vergeleken met 10, 20 jaar geleden. Laten we daar eens mee beginnen, die, die parkeergegevens. Ik, ik vond dat pornofilter vond ik interessant, maar... De, die parkeergegevens is misschien nog een, een veel duidelijker voorbeeld. Jij vult je kenteken in op een parkeerautomaat. Ja. Nou ja, je denkt oké, okay, goed, er moet op dat kaartje een kenteken staan. Weet ik veel, laat ik het maar doen. En dan moet je een beetje onhandig frummelen met zo'n machine. Het duurt veel te lang. Ja. Staat je kenteken, moet je eerst denken, oh, wat was mijn kenteken ook alweer? Ja. Strop je dat briefje achter het raam. En vervolgens komt die informatie terecht bij de Belastingdienst. Maar dat is de gebruiker nooit verteld. Nee, in dit specifieke geval was het nog erger. Omdat het bedrijf dat die uh, gegevens uh, opstoeg om te controleren of je betaald hebt voor het parkeren... had beloofd dat die gegevens na acht weken gewist zouden worden. Dat bleek dus uiteindelijk niet zo te zijn. Um, dat is één aspect. Uh, daarnaast is het vervolgens heel erg vreemd dat de Belastingdienst uh, kennelijk... Uh, vindt dat het normaal is om die gegevens op te vragen bij, uh, bij zo'n bedrijf. En dan ook alle gegevens, voor zover de krantenberichten, nieuwsberichten, dat, uh, dat goed weergeven. Gewoon de gegevens van alle automobilisten die van dat systeem hebben gebruik gemaakt, hebben opgevraagd. En vervolgens zijn gaan kijken: van zit hier misschien een gevalletje van vrouwen bij. En dat is wel heel erg anders dan wat je zou verwachten, waarbij. Uh, een, een, een instantie als de belastingdienst, als de politie, uh, zeg maar op basis van een concrete verdenking tegen een aantal automobilisten zegt van ja, um, uh, laten we van die automobilisten nou eens een gegevens opvragen bij bepaalde instanties om te kijken of die rittenadministratie wel klopt. Dus normaal gesproken heb je het vermoeden van een misdrijf en dan ga je bewijzen verzamelen. Ja, ja. En, en in dit geval ga je bewijzen verzamelen... want je weet maar nooit of er ergens misschien wel een misdrijf is gepleegd. Precies, precies. En dan kun je Pre altijd na de hand nog bepalen... welk, welk misdrijf er dan eigenlijk is wat je, wat je wilt gaan handhaven, bijvoorbeeld. Is dat tekenend voor de houding van, van de autoriteiten ten, ten aanzien van het internet? Dat ze eigenlijk denken, hmm, ja, die bevolking van ons doen allemaal rottigheid... laten we ze maar goed in de gaten houden, je weet maar nooit. Nou, je zou het haast denken. In ieder geval maakt de overheid heel erg handig gebruik... van de mogelijkheden die het internet uh, biedt. En uh, wat in dit geval uh, een saillant detail is eigenlijk... is dat in plaats van dat de, de overheid zelf systemen gaat invoeren... om bijvoorbeeld te controleren of, uh, of uh, uh, mensen met een leaseauto... Uh, de privékilometers wel op de juiste manier uh, opgeven. En dan moeten ze die systemen zelf inrichten. Dan kun je je bij voorstellen dat ze dat eventueel zouden doen. Net zo goed als dat ze uh, zeg maar flitscontroles langs de snelweg doen... Uh, om te zorgen dat mensen niet hard rijden. Maak ze hier gebruik van gewoon een, een private partij... Uh, en die laatste gegevens verzamelen, daar is in feite heel weinig controle op. En vervolgens gaan ze aan het eind van het jaar gewoon bij zo'n partij langs en zeggen: Van nou, geef hem die gegevens maar, want het komt ons wel handig uit. In, in vaktermen heet dat, geloof ik, een function creep. Ja. Wat is, een, wat is dat precies? Een function creep is, uh, is uh, dat een, uh, een, een, een bepaalde functie van, van een, in dit geval van een, een, een databestand. En de functie was oorspronkelijk puur en alleen controleren of iemand betaald heeft voor de, uh, datgene. Uh, uh, voor het parkeren wat hij wat doet op dat moment... Uh, dat die gegevens vervolgens worden gebruikt voor een heel andere doeleinden En uh, zonder dat de gebruiker daar vooraf over is geïnformeerd. Dus je bent je daar helemaal niet bewust van. Je, je denkt van, oh, ik, ik, ik voel mijn kenteken in. En er is in dit geval zelfs gezegd van... ja, we, we, we slaan dat, dat kentekennummer uh, acht weken op en daarna wisten we dat. Nou, dan ga je dan vanuit dat dat gebeurt. En uiteindelijk blijkt dat niet zo te zijn. Nou, dan voel je je als, als gebruiker van zo'n systeem uh, redelijk bekocht. Gebeurt er dan eigenlijk nog iets als zoiets in, uh, naar buiten komt? Want, want er zijn hier beloftes geschonden, misschien ja. wel regels overtreden. Ja. Heeft, dat, heeft dat nog gevolgen? Nou ja, ik weet dat in een vergelijkbaar geval... en uh, dat is al een aantal jaren geleden, in, in 2007... de gemeente Groningen op basis van waterverbruik... en ik geloof ook uh, de hoeveelheid huisvuilzakken die mensen storten... proberen te achterhalen of er uitkeringsfraude werd gepleegd. En ook daarbij werd, was uh, eigenlijk gewoon de volledige administratie... van de waterbedrijf en de vuilstort opgevraagd... om vervolgens te kijken of daar gevallen van fraude waren. Daar heeft het college bescherming persoonsgegevens onderzoek naar gedaan. En die heeft daarvan gezegd van, uh, ja, dat, dat kan zo niet. Maar ja, dan is vervolgens de vraag, en wat zijn daar dan de consequenties van? Ja, die, die zijn niet zo heel erg groot. Uh, het college kan niet, uh, kan niet zomaar boetes opleggen. En, en sowieso richting de overheid uh, is dat al helemaal niet aan de orde. Je kunt alleen maar een, een vingertje heffen en zeggen van, ja, dat mag niet. En niet weer doen. De vraag is hoeveel privé-informatie er eigenlijk... van een gemiddeld persoon te achterhalen is op het internet. Uh, onze verslaggever Gerda Bosman die hebben erop uitgestuurd... bij een deskundige, Kees de Mesdag, verbonden aan de Universiteit van Groningen. En die had zich, uh, nou ja, meer de onderzoeker... dan de verslaggever had zich goed voorbereid. Hoe gaat het met je zoon? M mijn zoon? Ja, ja prima. Heeft u zijn vader nog wel eens gezien de laatste tijd? Uh, wat een ongemakkelijke vraag. <laughs> Ja, ik bleek toch uit alle tweets en retweets die ik op het net heb gezien... dat daar, uh, je daar misschien een beetje aan zou moeten twijfelen. En uh, hoe staat het met zijn luchtdrukpistool? Heeft hij dat ook al aangeschaft inmiddels? Vind je dat goed? Uh, nee, nee, dat vind ik niet goed. <laughs> ik ben blij dat dat nog in het midden is gebleven. Ja, uitstekend. Ik, uh, ik hoop dat uh, hiermee uh, duidelijk onderstreept is... Uh, dat we niet alles inderdaad, aan de publieke domein moeten prijsgeven... Want zelfs uh, iemand zoals jij die op een hele keurige manier gebruik maakt... van het internet en van het, uh, Twitter en van Facebook... die uh, laat er toch gegevens achter. En met name te profileren gegevens... die je niet altijd zou willen delen met de anderen. Het, het verbaast me toch een beetje dat je, dat je dat omhoog hebt weten te halen. Want ik, ik zou echt niet weten wat ik daar nou over heb getwitterd. Dus het, is, het is geen expliciete informatie die ik heb losgelaten. Nee, dat is niet expliciet. Het is inderdaad, uh, je zou moeten zeggen... Uh, de frequentie waarmee je over bepaalde onderwerpen spreekt... maar ook uh, retweets dus inderdaad van, uh, die meer in de privésfeer liggen... die uh, bewaard blijven, ook zonder dat je dat zelf wil. Zelfs al heb jij je oorspronkelijke tweet uh, weggegooid... He, waaruit blijkt dat je dit soort uh, gesprekken hebt gevoerd. En nu heb ik nog de meest keurige van de meerdere punten van informatie... die ik over jou op die manier profilerend <lacht> heb uh, tevoorschijn gehaald genoemd. Laten we de rest buiten beschouwing laten. Ja, ik ga nu niet <lacht> verder vragen. <lacht> Um, hoe, hoe erg is het eigenlijk? Dat, uh, nou ja, in dit geval denk ik, ja, ik, ik, ik weet zelf wel hoe het zit... En, en wat mensen mogen weten van mij en wat niet. Maar hoe erg is het eigenlijk dat er allemaal privé-informatie... op het internet te vinden is? Ik vind dat uh, uh, bijzonder ernstig. Ik denk dat het nog veel erger is dan over het algemeen... in de publieke discussie daarover uh, naar voren wordt gebracht... als, uh, als belang hier... Ik denk dat uh, mensen bijzonder naïef zijn in het gebruik van uh, social media met name. Maar ook zelfs van mail bijvoorbeeld, dat wel een vrij klassiek communicatiemedium is inmiddels. En eigenlijk niet precies weten hoe de technologie in elkaar zit die erachter uh, zit. En natuurlijk hoef je niet te weten hoe dat op het niveau van programma's en dergelijke werkt. Maar je zou toch tenminste moeten weten dat als je bijvoorbeeld mailt... dat dan uh, de mailberichten die je verstuurt, weliswaar met... Uh, ...SSL bijvoorbeeld, uh, gecrypt worden op het moment dat ze verzonden worden... ...maar op elke tussenliggende server weer gedecrypt worden... ...en dan ook leesbaar zijn hè, voor derden. En hetzelfde geldt voor uh, heel veel andere uitingen die je doet op het internet... ...die niet alleen uh, leesbaar zijn voor derden, en dat zou je niet willen... ...en daardoor ook forever bewaard worden... ...maar die ook uh, uh, terug te halen zijn via allerlei services die er zijn... Op het internet en uh, later dus in dat ook op zo'n profilerende wijze gebruikt kunnen worden. Bij sollicitaties, bij het aangaan van ver verzekeringen, maar uiteindelijk ook uh, uh, op het moment dat je uh, persoonlijk contact met een ander hebt. Kun je een voorbeeld geven van wat, wat, wat staat er dan voor een gevoelige informatie waar, uh, ja, waar andere mensen conclusies aan kunnen verbinden die jij niet voor ogen had toen je die informatie deelde? Ja, daar kan ik heel veel voorbeelden van geven. En die voorbeelden zijn schokkend, omdat het vaak informatie is waarvan wij denken dat die helemaal niet zo gevoelig is. Op het moment dat je jong bent, bijvoorbeeld, heb je de neiging om je op een wat ongenuanceerder en wat hormonalere manier te uiten. Dan als je wat ouder wordt. Dat betekent dat er een heleboel uitingen van feestvreugde en genot en genoegen ook op het internet te vinden zijn... voor met name uh, mensen in een wat jongere leeftijdscategorie, studenten bijvoorbeeld... die uh, uh, helemaal niet meer zo goed uitkomen op het moment dat je een serieuzer leven begint. Maar dat is niet alles. Zelfs als je zoiets bijna oppervlakkig zegt, dat je bijvoorbeeld een fries, een rottaal taal vindt... ga daar maar naar, uh, nog maar solliciteren bij een fries advocatenkantoor... of een andere uh, instelling waar je wil werken die zeker een profiel van je zal maken... en die uh, zo'n opmerking zeker ook niet al te licht zal opnemen... al heb je die lang geleden gedaan. Hele andere voorbeelden zijn nog... ook iets wat wij doodonschuldig vinden... is het plaatsen van foto's van feestjes en dergelijke... en beschrijvingen van feestjes op het internet. Op het moment dat je daar uh, aangetroffen wordt... terwijl je bijvoorbeeld of een joint rookt... nou dan is het al helemaal duidelijk wat er, wat er later zou kunnen gebeuren. Maar zelfs bij het roken van een sigaret of het drinken van alcohol kan later een verzekeringsmaatschappij of een ziekenhuis zeggen... moeten wij kiezen tussen u en een ander, dan vragen we u... heeft u vroeger gerookt of hey, rookt u nog steeds? Gebruikt u alcohol? Als het antwoord uh, uh, ja is op een van die twee vragen... Hè, omdat je op het internet bekend bent als iemand die dat gedaan heeft... die vrolijk gefeest heeft, dan kan het heel goed zo zijn... dat daardoor jouw gezondheid dus ook nog extra in gevaar komt... Maar moet onze overheid ons daar ook niet tegenover, de, tegen beschermen? Tegen dat soort misbruik van informatie op het internet? Ja, daar zou ik uh, van harte een voorstander van zijn. Wat we nu zien is dat de overheid zich voornamelijk bezighoudt... met de, de veiligheid op het internet. En dan met name de nationale veiligheid en de internationale veiligheid. Maar er gebeurt heel erg weinig aan publieksvoorlichting. Er gebeurt helemaal niks zelfs aan de opvoeding van kinderen... in het gebruiken van digitale media... En dat zou wel moeten gebeuren, want de kinderen moeten gewoon weten... wat ze kunnen doen om bijvoorbeeld hun eigen berichtgeving te crypten, om te zorgen dat ze anoniem kunnen opereren. En zeker als uit onderzoek blijkt dat al dat verzamelen van al die privégegevens door overheden... niet zo vreselijk effectief is als gesuggereerd wordt... dan zou het een hele goede zaak zijn als burgers zichzelf zouden kunnen beschermen... door technologie beschikbaar te krijgen die ze kunnen gebruiken om uh, hun privégegevens af te schermen. Die technologie is er al, alleen die is niet altijd even makkelijk toegankelijk. En veel mensen weten ook niet dat het nodig is. Wij denken bijvoorbeeld dat al ons mailverkeer... keurig netjes gekript de wereld over gaat. Wij denken dat onze Dropbox-files... Uh, of onze files die we op een andere manier uh, via de cloud verspreiden... keurig gecrypt worden. Dat is ook zo. Maar ze worden ook weer gedecrypt ja, door de aanbieders... op de servers van de aanbieders... Van dit soort services. Dat zijn de dingen die wij moeten weten. En uh, dan kunnen we kritische consumenten worden. Dan kunnen we zelf, onszelf ook beschermen. En dan kunnen we er ook voor zorgen dat we op een betrouwbare en vertrouwde manier met elkaar kunnen communiceren. Het lijkt wel alsof, uh, als je het zo zegt, alsof we niet aan dezelfde kant staan, de overheid en de burger. Alsof je niet uh, met elkaar voor veiligheid gaat. Maar uh, tegenover elkaar. Als de overheid iets te vrezen heeft, moet die het nog steeds kunnen uh, halen bij die burger. Ja, dat klopt. Als je nu kijkt naar het publieke debat, dan is het werkelijk opvallend en verbazingwekkend... dat de nadruk, zoals ik eerder zei, steeds ligt op cybercrime, cyberterrorisme, zelfs op cyberwarfare. Het is bijna lachwekkend, sorry dat ik het zeg. Er zijn hele goede voorbeelden van, maar het gebeurt ook echt. Maar als je dat nou afweegt tegen aan de andere kant... Dus de veiligheid aan de ene kant naar de veiligheid van het individu in zijn communicatie. Bescherming ook tegen overheden die niet altijd zo welgevallig zijn. En ook tegen private partijen. Ik noemde net al een voorbeeld. Toekomstige werkgevers, instellingen die je kunnen discrimineren. Als je bijvoorbeeld bekend maakt wat je seksuele geaardheid is enzovoort. Daar is vrijwel geen aandacht voor. En daar moet een heleboel aandacht voor komen. Als de overheid dat niet doet, dan loopt ze. Achter, Dan blijft ze ook achterlopen. En dan zullen burgers zich inderdaad wenden... tot private initiatieven, open source en dergelijke... en zichzelf gaan beschermen. Want die naïviteit die wij nu, nu hebben... die komt natuurlijk voort uit de verwendheid. We hebben een hele mooie, vrije samenleving. Dus daar ben ik ook niet pessimistisch in. Maar we moeten ons wel realiseren hoe bijzonder dat is. En hoe makkelijk uh, het kan afglijden naar een heel andere samenleving... waarin we nog niet eens... Ja, de echte politie staat, het echt controleren van elke individu. Het hoeft geen 1984 te zijn. Maar we hebben wel zogenaamde rationele processen... zoals het ordenen van de gezondheidszorg en dergelijke... met op basis van privégegevens gaat plaatsvinden. Ja. En uh, voor de burger die zich nu ontzettend ongerest begint te voelen... over wat, uh, wat voor analyses er over hem te maken zijn op het internet... hoe erg is het met mij gesteld? Hoe kom ik daar dan achter? Nou ja, doordat ik uh, bijvoorbeeld jou die Persoonlijke informatie over jezelf geeft. Ik heb. We hebben buiten de uitzending ook even met elkaar gesproken. En misschien kun je alleen beamen dat daarbij ook informatie aan de orde kwam. die nog wat. die mij rood deed blozen. Ja, echt blozen en zenuwachtig worden, zeg maar. Terwijl je dat helemaal niet je bewust was. Mm -hmm. dat dat allemaal uh, beschikbaar was uh, via het internet. En dat geldt dus ook voor een heleboel. Andere, voor vooral jongere mensen die, die veel en uitbundig... en ook volledig terecht van het prachtige medium gebruik maken. Maar laten we daar nou eens wat aan doen. Of nogmaals, ik, ik kan ook uh, straks lachend vanuit mijn schommelstoel... in het bejaardentehuis uh, gaan toekijken hoe de techniek... De, de, de werkelijkheid inhaalt in zekere zin en de overheid inhaalt. Wat we nu bijvoorbeeld zien, uh, misschien is dat een aardige voorbeeld van technologie is dat de mesh technologie zich aan het ontwikkelen is. Ik heb in mijn zak een telefoon zitten. Jij hebt in je zak een telefoon zitten. We hebben ook nog PDAs, We hebben allerlei apparatuur. En wat heeft het nou gemeen? Dat het zenders en ontvangers zijn. En zenders en ontvangers kunnen in principe met elkaar communiceren. En hebben daar ook niets bij nodig. Satellieten of masten of iets dergelijks. Als ze maar binnen elkaars bereik zijn... De, uh, en de power voldoende is uh, en tegelijkertijd de frequentie die juist is. En daar kun je heel behoorlijke apps vooral op dit soort apparaten zetten. Nou. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je een ander soort uh, uh, uh, techniek gebruikt... om die social media te blijven voortzetten... Exact. zonder dat al die informatie voor de eeuwigheid op internet op servers blijft staan. Nou, staat. dat is niet helemaal waar. Natuurlijk ook als ik met jou communiceer via een mesh-netwerk... dus rechtstreeks, zonder dat ik via centrale netwerken, satellieten en centrale servers communiceer... dan kan jij nog steeds wat jij ontvangt van mij opslaan. Dat is niet iets wat je daarmee oplost. Wat je daarmee oplost is, uh, en dat is wel een belangrijk privacyprobleem... is dat uh, overheden en instellingen die de centrale infrastructuur beheersen dat die jouw communicatie kunnen aftappen en volgen en opslaan en dergelijke. Op het moment dat je rechtstreeks communiceert... en je, je, je weet dat er op de wereld nu op dit moment meer dan 6 miljard... misschien inmiddels wel 7 miljard telefoons al zijn... als die rechtstreeks met elkaar verbinding kunnen vinden hè, via mesh networking... dan kunnen we ook rechtstreeks met elkaar communiceren... zonder interventie van economisch private partijen of overheden... En je begrijpt wat het verschil is. Je begrijpt dat het een nogal essentieel verschil is. Dat is ook van een van de redenen waarom ik heel erg hoopvol en positief gestemd ben over de toekomst. Omdat de technologie zelf, al is die neutraal... Hè, want ik kan jou met een computer je hersens inslaan, wij spreken... en dan is het een moordwapen geworden. Maar de computer zelf is een neutraal medium. Al is die neutraal, ik denk dat de mogelijkheden die de technologie heeft in gebruik, dus in het deneutraliseren ervan voor de persoon, voor de netwerken van personen, positief gaat uitwerken. U hoorde Kees de Vij Mestag, die uh, wat uh, gegevens lichten over onze verslaggever Gerda Bosman. Die kunt u trouwens ook uh, googlen. Ja, Henk Hoepman, onderzoeker bij TNO en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Um, Kees de Vij die noemt de internetgebruikers naïef. en noemt het publiek, eigenlijk iedereen, naïef. Bent u het daarmee eens? Um, nou, maar ten dele. Ik denk dat uh, voor een deel gebruikers uh, terecht denken dat uh, bijvoorbeeld als ze een e-mail sturen, dat alleen de ontvanger van die e-mail die e-mail uh, kan lezen en gaat lezen. Um, als het gaat om uh, sociale netwerken, dan als jij informatie deelt met alleen je vrienden, dan ga je er als gebruiker ook van uit dat verder niemand bij die informatie kan. Um, Natuurlijk, als jij een, op een sociaal netwerk een, een foto post... of een berichtje post uh, voor de hele wereld... Ja, dan, dan kun je er niet van uitgaan dat, dat, dat mensen dat niet lezen. Nou is het wel vaak zo dat mensen zich daar niet altijd even goed bewust van zijn... dat als ze iets posten dat het dan voor de wereld is en niet voor de vrienden. Uh, daar zou je best wel wat aan kunnen doen... door dat sociale netwerken zo te maken dat ze uh, duidelijker aangeven... wat zeg maar het, het bereik is van zo'n zo bericht, wie dat, wie dat gaat ontvangen. Um, dus ik denk dat het maar ten dele is dat de naïviteit is. Ik denk ook dat uh, gewoon uh, systemen, dat, dat zei de heer De Fijmestag ook al. Um, eigenlijk, als je er vanuit een technische blik naar kijkt, en ik ben, ik ben techneut, uh, dat je dan ziet dat systemen eigenlijk verkeerd zijn ingericht. Ze zijn veel te centralistisch ingericht. En de heer De uh, uh, wees daar ook al op: van je, uh, met het voorbeeld van het mesh-netwerk, door informatie gedistribueerd te delen, is het veel moeilijker voor één organisatie, of dat nou een bedrijf is of een overheid... om uh, gedetailleerde profielen over jou te verzamelen. Maar Wat bedoelt u met een, een netwerk dat centralistisch is ingedeeld? Wat, wat is dat? Nou ja, het voorbeeld. Uh, weer, weer, weer, laten we toch even Facebook weer als voorbeeld nemen. Uh, je, een sociaal netwerk waarbij alle profielpagina's van alle mensen... eigenlijk op één computer staan. Ja, dat zijn, dat zijn er heel erg veel computers en staan in een groot serverpark... maar het staat maar, op één plek. Eén plek namelijk bij Facebook in ja, Californië. Ja, precies. En wat je, wat je zou je ook kunnen voorstellen... dat uh, jouw profielpagina gewoon bij jou zelf staat. En dat je zelf controle hebt over wie daarbij kan... en wie daar niet bij kan. Dat heeft ook het, het voordeel. En dat is een van de dingen die in, in, in het verhaal van de heer de Fijn, nog, nog niet zo duidelijk naar voren kwam, is dat... Um, er zijn eigenlijk twee soorten gegevens die je, die je deelt als je op het internet bezig bent. Je hebt van de expliciete data, dat zijn de gegevens die op een profielpagina staan bijvoorbeeld. Maar uh, uh, er zijn ook impliciete data. Dat zijn gegevens die je eigenlijk genereert doordat je op het web aan het surfen bent. En een voorbeeld is dat als je ergens op een website komt en er staat daar ook een like button van Facebook bijvoorbeeld... Dan kan Facebook zien dat je daar geweest bent? En hij kan ook zien hoe lang je daar bij uitspreken geweest bent. En je kunt, hij kan ook zien als je, als je volgens naar een andere pagina search er ook een like button op staat. van dat je volgens naar die pagina bent gaan. Dat zijn principe... Zelfs als ik niet op die like button ja, klik. Zelfs zel, dus als ik, je niet op die like button klikt. Dus zelfs ik, ik ga geen... naar de, de site van uh, de Spoorwegen. en de Spoorwegen zegt. vindt ons leuk op Facebook. Ja. Dat, dat vind ik natuurlijk helemaal niet. Maar desalniettemin weet Facebook vanaf dat moment. dat ik op de website van de Spoorweg kom. Ja, precies. Ja wanneer dat was en wanneer je daar weer weg bent gegaan. En dan is de volgende vraag, nou en? Dan weet Facebook dat ik op de website van de spoorwegen kom. Nou ja, het, uh, het punt is dat uh, heel veel van uh, dat soort impliciete data... dat zegt iets over wat je doet. Eh, dat, expliciete data, dingen die je op een, op een profielpagina zet... Dat, is, uh, dat zijn dingen die je zelf zegt. Uh, maar dingen die je doet, die zijn veel betere indicatoren wat je echt vindt, wat je, wat je echt drijft. En dat is ook een heel bekend uh, fenomeen uit de psychologie. Je hoeft niet iemand te vertrouwen op wat hij zegt, het gaat erom wat hij doet. En dit, dat maakt die impliciete data veel waardevoller voor dat ze bedrijven. Maar waarom moet ik daar bang voor zijn? Waarom moet ik vrezen voor mijn privacy? Omdat uh, die bedrijven dus uh, uh, de gegevens gebruiken uh, om uh, beslissingen over jou te nemen. Als, als ik uh, het belang van Pricey wil uitleggen aan bijvoorbeeld aan mijn studenten... dan zeg ik altijd van, ja, je hebt het boek van, van George Orwell, 1984... dat gaat eigenlijk over een surveillance state. Um, ja, dat is ook wel een issue. Maar wat eigenlijk veel, uh, een veel beter voorbeeld is... is het boek van, van Kafka, Het Proces. Waarbij aan het begin van het boek... Een, uh, de hoofdpersoon uh, wordt beschuldigd van een, van een misdrijf. En, hij weet verder heen, en, en vervolgens, hij weet niet welk misdrijf dat is. Uh, hij weet niet waarom en hoe. En hij is verder de rest van het boek bezig... te achterhalen wat er in godsnaam aan de hand is. En dit soort gegevens worden dus gebruikt... om achter jouw rug om beslissingen te nemen... waar je later op een gegeven moment mee geconfronteerd wordt. Het voorbeeld wat de Vijf, vijf Mensdag gaf van... Uh, oké, okay, je hebt een aantal profielpagina's, foto's uh, geüpload... en op een gegeven moment... Uh, kom je niet meer aan de bak bij dat advocaatkantoor in Friesland... omdat je zegt dat Fries een, een, een lelijke taal is. Um, daar ben je van tevoren helemaal niet bewust van. Kortom, je, je weet niet waarom je moet vrezen voor je privacy. Bij het voorbeeld blijvend, uh, Facebook weet dus voortaan... welke websites ik bezoek en, ja, en slaat daarvoor. die gegevens ja. waarschijnlijk ook op... Of, of maakt een soort digitaal profiel van iemand. Dat is niet echt een mapje, maar, maar een soort programmatuur. Ja. Waarom moet je daar bang voor zijn? Waarom maakt het uit? Nou, nee, wat ik net zei, de, de, die gegevens worden vervolgens gebruikt, die profielen worden vervolgens ge gebruikt om daar beslissingen over te nemen, over jou. Zonder dat je daar dat controle voor, over hebt. Wat voor, wat voor beslissingen? Nou, bijvoorbeeld, je kunt. Uh, je, nou, een, een voorbeeld is uh, een, in uh, een Amerikaanse uh, supermarktketen, Target, die uh, had ontdekt dat uh, mensen. Um, uh, geneigd zijn om te veranderen van aankoopgedrag... als er bepaalde hele uh, belangrijke veranderingen in een sociale omgeving plaatsvinden. Nou, een, van de, een van die momenten is bijvoorbeeld als iemand zwanger is. En als je dan een gerichte reclame aan zo'n iemand aanbiedt... dan kan die geneigd zijn om te wisselen van winkel. Dus Target doet dat, die, maakt, die, die probeert te bepalen of iemand zwanger is. En daar hebben ze gewoon een aantal wiskundige statistici op gezet... door gewoon te kijken van oei, op basis van wat voor gegevens... kunnen wij bepalen of iemand zwanger is. En vervolgens gaan ze gerichte marketing aan die persoon sturen. En nou bleek, eh, op een gegeven moment ergens in Amerika... hadden ze dus eh, gerichte reclame aan een meisje van een jaar of 16, 17 gestuurd... waarin zwangerschapsartikelen stonden. En op een gegeven moment kwam de vader van dat meisje op hoge poten... naar de lokale targetwinkel toe en zei van... hé, hey, wat is dit voor onzin? Wil jullie mijn dochter zwanger hebben? Want jullie sturen allemaal reclame met zwangerschapsartikelen. En op een gegeven moment, eh, een paar dagen later... moest die dochter opbiechten aan de vader dat ze inderdaad zwanger was. Dus... De winkel wist het eerder dan de vader. En op basis van dat soort gegevens worden dat soort beslissingen genomen. Nou, maar, maar misschien, want ik, ik proef een beetje tussen de regels... dat u eigenlijk niet vindt dat je het over hele concrete voorbeelden moet hebben... maar dat het meer gaat om een soort algeheel maatschappelijk principe. Dat, dat u eigenlijk grotere angsten heeft, want u had Kafka erbij ja. en, en Orwell 1984. Dus, dus u bent misschien bang voor een soort DDR 2.0. Nou ja, bij wijze van spreken, de, de, ik denk dat, dat je de gemiddelde oost duitser niet hoeft uit te leggen wat het belang van privacy is. Uh, en, en privacy is ook niet alleen een, een individueel belang, het is ook een, een belang van, van de samenleving als geheel. Het is een, een, een noodzakelijke voorwaarde om een vrije dialoog tussen mensen te hebben zonder dat ze de angst hebben dat datgene wat ze zeggen of datgene wat ze doen direct door de overheid wordt geobserveerd en daar misschien op wordt gehandeld. En als je het gevoel hebt dat je een, een, een, belang, een, een heikel politiek onderwerp uh, uh, aan het bediscusseren bent. En je hebt het gevoel dat de overheid meteen meekijkt. Dan, uh, dan bedenk je misschien wel twee keer. Maar, dat... maar het internet is er. Dat, dat gaat niet meer teruggedraaid worden. De geest is uit de fles. Ja. Mensen hebben uh, behoefte aan een Facebook. Het ja. heeft ook heel veel voordelen. Ja. Het, is, het is ook leuk. Ja, uh, uh, gezellig. Ja. Het uh, bestrijdt onze grootste natuurlijke vijand de verveling. Dus... Maar hoe wilt u het oplossen? Want, want is, het, is het betoog wees terughoudend naar internet of wilt u het internet opnieuw ontwerpen om het veiliger te krijgen? Nou, ik, ik denk dat laatste. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, om uh, te kijken naar hoe die systemen zijn opgezet. En of je, uh, en dat is ook wel een van de dingen waar ik uh, de komende tijd actief aan wil gaan werken, is uh, proberen alternatieve systemen, alternatieve architecturen en implementaties van dat soort sociale netwerken, uh, uh, zoekmachines, uh, uh, clouddiensten en dergelijke. De heer de hintte daar ook al op in, in, het, in zijn interview. Um, dat je op die manier uh, de uh, gebruikers de mogelijkheid biedt... om van dezelfde gemakken voorzien te worden. Dus het is ook echt belangrijk dat die, dat die systemen heel gebruikersvriendelijk zijn. Want de kracht van al die systemen, de Google, de Facebook... is dat ze heel gebruikersvriendelijk zijn. En de technische alternatieven die er zijn... ja, dat is voor een stel, nerds kunnen dat net gebruiken. Uh, maar daar houdt het verder ook wel mee op. Dus het is ook een kwestie van hoe breng je dat uiteindelijk naar de mensen toe. Dat is één aspect. Um, een ander aspect daaraan is van... Uh, waarom zijn die systemen zo ingericht? En dan kom je op dingen rondom businessmodellen. Hè. De, de reden waarom Facebook een centraal systeem gebruikt... is omdat Facebook als dienst gratis is voor, voor haar gebruikers. En dat ze de informatie die ze verzamelt over die gebruikers gebruikt... om vervolgens te verkopen. Daar want, verdienen ze hun geld mee. Dat is, dat is natuurlijk een belangrijke uh, gedachte, want... want Mensen denken dat zij de klant zijn van Facebook, maar ja. mensen zijn net zo min de klant van Facebook als dat het varken klant bij Unox is. Precies. Jij bent de koopwaar. Ja, exact. Ja, dus jij wordt verkocht. En heel veel mensen zijn zich daar uh, lang niet altijd even bewust van. En uh, de vraag is ook een beetje: van, moet, moet je daar als samenleving niet een discussie over hebben? Een beetje vergelijkbaar met uh, zeg maar het uh, uh, milieu. En ...daar waar 50 jaar geleden bedrijven gewoon zonder problemen uh, heel milieuvervuilend konden produceren... ...omdat zeg maar, de kosten van de vervuiling uh, eigenlijk een externaliteit was. Daar hoefden zij niet voor te betalen. Op een gegeven moment hebben we gezegd de samenleving... ...ja, maar dat heeft consequenties. Dat betekent dat uh, de samenleving, dat, dat onze, uh, ons milieu vervuild wordt. En dat willen we eigenlijk niet. Dus we gaan daar regels uh, voor opstellen. We gaan paal en perk daar stellen. We gaan die kosten internaliseren. Nou als je het hebt over privacy, als je het hebt over businessmodellen... van Facebook en Google, dat heeft dus uiteindelijk ook consequenties. Het, heet, het heeft consequenties als dat soort gegevens... voor andere dingen bedoeld, gebruikt worden dan waar ze voor bedoeld waren. Ja, want en, uiteindelijk, het, het internet in beginsel was juist anarchistisch van aard. Er zat ook een soort idealisme achter, ja. namelijk dat niemand de baas was... en dat ja. er nergens een klontering of, of een verzamelpunt was. Ja, er, is, er was nergens een punt waar, waarop je kon zeggen... van hier ga ik het internet uitzetten. En het is... Uh, je ziet dat juist het uh, dat soort uh, bedrijven, uh, in plaats van dat ze dus heel erg open en, en, en gedecentraliseerd houden, het juist heel erg Walt Gardens laten zijn. Dus ze willen vooral dat jij alleen maar klant bent van hun dienst. Dus je kunt niet zomaar, als jij op uh, Google Circles zit of zo uh, uh, vriendjes maken met iemand op Facebook. Nee, dan moet je een Facebook account aanmaken. Maar, maar stel dat jullie als uh, wetenschappers en idealisten een eigen Google en een, een eigen Facebook willen ontwerpen. Dan, ja. dan moeten jullie ook wel een soort van briljant zijn om de menigte daar naartoe te krijgen. Want ja. u, u bent waarschijnlijk geen zoekerman of, of ook niet, niet zo goed als uh, Bill Gates in de tijd was. En ja, dat, dat is dat is uiteindelijk de uitdaging, absoluut. Net maar net zo goed als dat. Uh, maar hoe, hoe krijg je de menigte ooit nog naar naar die die onbespoten Facebook? Nou, dat zou voor een deel kunnen, omdat men als als uh, als burger vindt dat het belangrijk is dat die gegevens niet misbruikt worden. En in zekere zin heb ik daar wel een bepaalde mate van vertrouwen in. Als je ziet dat er toch steeds meer gereageerd wordt op nou, dat soort voorbeelden rondom de belastingdienst, eh, het feit dat in één zaterdagkrant al zoveel verschillende berichten staan over hoe onze persoonlijke levensfeer eh, bedreigd wordt, het feit dat een Amerikaanse inlichtingendienst eh, zijn hand er niet voor omdraait om alle telefoongesprekken van in feite alle, alle telefoongesprekken die via Amerika plaatsvinden op te staan. Dan, dan is er wel wat aan de hand. En daar maken mensen zich wel zorgen over. Dus die, die zorg zou uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen zelf op zoek gaan naar iets anders. Daar is nou, ineens een wet voor nodig. Nou, dat, dat, dat, zou, kunnen. dat, dat zou kunnen. Misschien. Uh, het, kan, het zou zeker geen kwaad kunnen om, om als samenleving ook een discussie te hebben over die, die, die businessmodellen die dat soort bedrijven hanteren. En dat je daarvan uh, misschien zegt van, nou, uh, uh, misschien moet je daar paal aan aan stellen. Misschien zijn er bepaalde dingen die je wel doet en bepaalde dingen die je niet mag doen daarin. Dat zou kunnen helpen daarin. Um, maar goed, dat uiteindelijk is of, of een bepaalde dienst slaagt of niet slaagt... is, is van tevoren heel erg moeilijk te voorspellen. Er, vroeger was Hives heel groot en nu niet meer. Uh, Google was vroeger ook heel klein. Je had Alta Vista, een search engine, dat bestaat nu helemaal niet meer. Kortom, het kan ook zomaar uh, voorbij zijn met, met Facebook. Ja, ja. absoluut. Nou, nou noemt u al uh, de veiligheidsdiensten. Er was um, de, de schandalen, we hebben het al uh, genoemd, van de NSC en ja. het, uh, het prism programma waarbij ze... Buiten Amerika heel veel mensen afluisteren. Ja. Heeft dat u zelf nog gechoqueerd als, als deskundige? Um, nou, de, de, de aard en omvang daarvan uh, wel. En uh, uh, het, het is wel goed dat er nu veel explicieter duidelijk wordt wat, wat er gebeurt. En dat ook veel explicieter duidelijk wordt dat de, de controle daarop uh, volstrekt niet transparant is. Dus de, uh, er is wel sprake van een, een, een rechtbank die uh, uh, de NSA opdracht geeft of de mogelijkheid geeft om uh, bij Google een, een, een, een tapverzoek of iets dergelijks in te dienen, maar die rechtbank is geheim en de, de documenten die die produceert zijn geheim. Er is, daar vol, er is volstrekt geen transparantie over wat daar gebeurt. En uh, dat zou in mijn ogen wel omgedraaid moeten worden. Als je, als je dit soort dingen doet, dan moet je wel zorgen dat uh, de mechanismes daarachter na de hand controleerbaar zijn. Zeker als je het hebt over de overheid die dit soort dingen doet. Het hele netwerk is geheim, ook de controle achteraf is geheim. Ja. Uh, zelfs degene die zegt, van nou, die moet je in de gaten houden, ja. blijft geheim. Niks, niks is eigenlijk nog open. Nee, nee niks, niks, niks is open. En dat, dat lijkt mij een volstrekt ongewenste situatie... in een democratische uh, samenleving. U noemde de DDR, daar was het zo ja. dat mensen bij het openen van de archieven... erachter kwamen dat de reden waarom een carrière mislukte... of een relatie uh, stuk liep, door actief ingrijpen van een ander was gebeurd. Ik wil, ik wil niemand paranoïde maken, maar dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja, de, de, de, de, de mogelijkheden die de, de overheid op dit moment heeft, zijn, zijn ongekend. En daar waar de, de DDR, waar de stasi, uh, nog uh, uh, honderdduizenden uh, stasi-medewerkers uh, in dienst moest hebben... om inderdaad actief mensen af te luisteren. Dat was in wijs spreken één, één, uh, één persoon volgen op één persoon uh, die je wilt afluisteren. Um, heb je met internet, uh, is dat allemaal veel makkelijker. En dat, dat maakt het ook zo, zo, zo, uh, zo ernstig, de... de, de en de, uh, privacy is heel duidelijk bedoeld... om uh, de macht van de overheid in te perken ten opzichte van die burger. En je ziet hier dat, dat er al telkens meer uh, mechanismes zijn... die de overheid in, in haar uh, handen heeft... om die, uh, die burger in de gaten te houden... zonder dat je daar heel veel controle over hebt. En zonder dat de overheid daar nou heel erg veel uh, moeite voor hoeft te doen. Ja, want dat is ook opmerkelijk. De, de, de grote bedrijven, Google, Facebook, uh, noem ze maar op... MSN, de hele, de hele rats werkte eigenlijk mee? Ja. ja. Waarom? Dus, Waarom werken die mee? Nou ja, omdat ze, omdat ze er gewoon uh, toe gedwongen worden. Ze kunnen gewoon gedwongen worden om, om, uh, om die informatie uh, te leveren. Er worden gewoon wetten voor opgesteld die zeggen... van, nou ja, als, als de politie bij je komt, dan moet je het zo en zo doen. In ieder geval in, in de VS. Um, en uh, het, het vervelende daarbij is, is dat daar waar... Uh, als het gaat om handhaving van, van, uh, van de openbare orde... De vroeger de overheid eigen systeem moest gaan inrichten... Om, om, om dat te gaan doen, dan moeten ze geld en resources insteken. Nou, dan is het een afweging van ga ik dat doen, ga ik dat niet doen. Bovendien is er dan een democratisch beslisproces dat plaatsvindt. Dat zegt van nou, gaan we nou wel of niet overal nummerplaatherkenning invoeren, om maar eens even een voorbeeld te noemen. Um, maar een bedrijf die kan gewoon op willekeurig moment zeggen van nou, ik ga een bepaalde diensten aanbieden. Uh, het, voor, het voorbeeld van, van de, van de parkeerregistratie. Uh, en voor die dienst moet ik nummerplaatkentekens uh, uh, administreren. Uh, nou, en als je gebruik maakt van mijn dienst, dan ga je akkoord met mijn voorwaarden, dus is er niks aan de hand. En de overheid denkt van, oh dat is handig, dat is een nieuwe database, en daar kunnen wij uh, eigenlijk uh, ongemerkt gebruik van maken. Dus en wat, de, wat, is de, wat wil de overheid, wat is de drijvende kracht achter die expansiedrift? Ja, dat is, dat is heel erg moeilijk in te schatten. Ik denk, uh, persoonlijk denk ik dat uh, een van de, van de aspecten is dat uh, de overheid uh, heel erg gefocust is op het veiliger maken van onze samenleving. Dat willen wij zelf ook. Dat willen wij, wij ook prettig. Dat willen, Ja, precies. Dus als er een incident is, dan, dan wordt de overheid erop aangesproken... en dan, dan zegt de overheid, van de politiek zegt van... Uh, dat mag nooit weer gebeuren. En dan is een vrij ja, uh, soort instinctieve reactie is van... Nou, we gaan daar nog wat meer informatie voor verzamelen... om te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Um, wat me wat daarbij wel voor een deel opvalt... is dat als je het hebt over veiligheid... er wel hele specifieke... Uh, zeg maar, interpretaties van wat dan veiligheid is... Uh, uh, eigenlijk ja, gehanteerd worden. Hè? De je camera toezicht in, in, in, uh, op, uh, in uitgaansgelegenheden bijvoorbeeld. Um, maar er zijn uh, andere vormen van, van zeg maar, maatschappelijke veiligheid en zekerheid... die veel belangrijker zijn. Ik denk dat de gemiddelde burger uh, eigenlijk veel minder zorgen zou moeten hebben... over een terroristische aanslag en veel meer zorgen zou moeten maken... over de economische situatie en of die zijn baan over een maand nog wel heeft. Maar daar worden dat soort vormen van surveillance niet op ingezet. Je zou... Maar goed, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Ik bedoel dus niet dat je een betere economie krijgt... wanneer je uh, terroristen een beetje hun gang laat gaan? Nee, maar, je zou, nee, maar om, om het voorbeeld af te maken... De, in het geval van de camera-toezicht zou je ook kunnen zeggen... Van, goh. Uh, Misschien om een, een, een bankencrisis te voorkomen was het wel handig geweest... als we camera's in de boardrooms van de banken hadden gaan. Het is een bepaalde framing van wat je wel en niet doet... en welke aspecten van veiligheid je wel meeneemt en welke je niet meeneemt. Hier. En de essentiële vraag is natuurlijk wat voor samenleving je wil. Want, ja. want een, een volstrekt veilige samenleving is waarschijnlijk ook... een doodzaaie samenleving. Ja, de, ja er, is een, er is een liedje van de Talking Heads die uh, waar een van de, de regels is van Heaven, uh, is a place where nothing ever happens. En ja dan denk ik van nou, misschien wil ik daar wel helemaal niet zijn. Er zitten ook dingen aan te komen. Een van die dingen is uh, um, het internet der dingen. Ja. Steeds meer apparaten die op de markt komen, die zijn om allerlei redenen Nou ja, de telefoon is natuurlijk het eerste voorbeeld van, maar er komen er meer aan. Ja. Aangesloten op internet. Een, ja. een veel voorkomend voorbeeld in de Verenigde Staten. is dat een auto. permanent verbonden is met het web. Zodat als jij brokken maakt, de alarmcentrale wordt gebeld. en als jouw auto het begeeft, de garage al weet. dat ze jou moeten wegtakelen. Op zich handig, maar voor privacy lijkt me dat zorgelijk. Nou ja, dat is, dat is zorgelijk. Als je bedenkt dat. Uh, uh, dat hangt er heel erg vanaf. En, en, en dat geldt eigenlijk voor al die systemen waar we het hier over hebben. dat hangt er heel erg vanaf hoe ze zijn gemaakt. Als je zo'n systeem, zeg maar dom implementeert. Dan betekent dat dat die gegevens eigenlijk iedere keer naar, uh, zeg, Fort of weet ik veel, opgestuurd worden. En dat, uh, dat een, een FBI of een CIA op een willekeurig moment kan zeggen: van nou geef me de locatie van dat, die nummerplaat maar. Je kunt je ook, je kunt je ook voorstellen dat zo'n systeem inderdaad echt zodanig is gemaakt. dat het echt alleen maar werkt als, als zo'n auto echt een, in, een, in een duidelijke botsing uh, betrokken is. Als er een bepaalde schoksensor in zit die dan een, een zekering. Uh, uh, doet ontbranden, waardoor je dan dus wel die communicatie tot stand kunt brengen... en anders niet. Um, dus uh, afhankelijk van hoe het systeem is ingericht... heb je dus een systeem dat inderdaad echt alleen maar gebruikt kan worden... om jouw veiligheid als, als burger te verbeteren. Of het wordt een systeem dat een, een totale monitoring van de overheid... Uh, uh, uh, uh, nog weer een stap verder brengt. Dus eigenlijk wordt uh, de moraal, de privacy, wordt een ontwerpopdracht. Ja, ja dus daarom, is, daarom zijn dingen als privacy by design ook heel erg belangrijk... He, dat je dus van tevoren, als je het hebt over het inrichten van nieuwe systemen... Dat je nadenkt over van hey, hoe moet ik zo'n systeem nu inrichten... op een zolangige manier dat de, de persoonlijke levensfeer... van die gebruikers optimaal wordt beschermd. Maar zijn degenen die dat soort dingen ontwerpen... daar op dit moment überhaupt mee bezig? Want er is haast, er moet, moet geld verdiend worden. Je wil sneller zijn dan de concurrent. En je denkt, goh nou dat is handig. Je, je knalt tegen de muur en, en er gaat een signaal naar de alarmcentrale. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is inderdaad dat is een probleem als je het hebt... over de huidige manier waarop op applicaties worden ontwikkeld. Dat is inderdaad uh, release soon en release often. Dus... Het gaat erom om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk functionaliteit te implementeren. Um, en daar zie je bij, bij privacy eigenlijk trouwens net zo goed als bij, bij uh, computerbeveiliging... Uh, dat uiteindelijk als je dan zo'n systeem hebt gebouwd... er hele grote risico's in zitten. Um, dat is een kwestie van bewustwording... Bij, bij systeemontwikkelaars, van neem dit soort dingen serieus... en zorg ook echt heel vroeg in je ontwerp, als je een systeem maakt... dat je die, die privacy en, en, en daarmee ook andere dingen als security... en andere functionaliteiten, serieus meeneemt. En dat kan, hè. dat is een kwestie van een, een bewustwording. En dat is ook voor een deel een kwestie van, is daar een vraag naar... vanuit, vanuit de, de, de, de uh, samenleving. Dat is ook een kwestie van, van regulering en er komt ook nieuwe wetgeving aan op Europees niveau, die zegt van ja, privacy by design uh, moet vanaf het begin worden uh, uh, gebruikt als je een, een nieuw systeem ontwikkelt. Um. Maar, maar, want u, u zit op twee sporen. Aan de ene kant zegt u de overheid, gewoon regels. Ja. En aan de andere kant op het spoor van nou, als, als iedereen het maar genoeg zat is, dat, dat ze permanent in de gaten worden gehouden, dan stappen ze wel over naar een ander. Welke kiest u uiteindelijk als, als, het, als het mes u op de keel werd gezet? Nou, ik denk dat ik zelfs dan niet zou kies. Ik denk dat het heel onverstandig is om van één partij hier uit te gaan. Ik denk dat het juist die combinatie van factoren is... die ja, uiteindelijk bepaalt wat voor soort uh, uh, systemen er geïmplementeerd en gebruikt gaan worden. Dat, dat geldt in, in, in, eigenlijk altijd. Ik bedoel, er zijn allerlei omgevingsfactoren, economische factoren, beleidsfactoren... Uh, juridische factoren die gaan bepalen hoe, waarom iemand een bepaald uh, product lanceert bijvoorbeeld. U wilt ook bewustwording uh, bereiken bij het... Publiek. U wilt dat het publiek zich meer bewust is van, van de gevaren. Nou, er zijn een aantal dingen. Ik denk, het is belangrijk dat het publiek weet dat, dat die gevaren er zijn. Uh, ik denk dat de, de huidige berichten in de media daar al een heel duidelijke aanzet toe geven. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat er echt alternatieven zijn voor, voor, voor burgers om te gebruiken. En uh, wat ik eerder ook al zei is dat het toch heel erg jammer is... dat er eh, door, door, uh, door uh, computerwetenschappers en dergelijke... allerlei ideeën zijn, allemaal systeempjes zijn gemaakt... die voor een deel uh, de privacy van, van de, de burger zouden kunnen beschermen... maar die zijn totaal niet gebruikersvriendelijk. En, en wat ik zelf uh, graag zou willen doen... is gewoon mensen bij elkaar brengen die daarmee bezig zijn... samen met mensen die meer gericht zijn op... Uh, hoe maak je zo'n systeem nou gebruikersvriendelijk... om te zorgen dat je nou eindelijk eens een keer echt echt goede alternatieven voor een clouddienst bijvoorbeeld. Dropbox is, is, is niet veilig genoeg. Dat kan ook op een veel, uh, veel veilige manier. En ook op een heel gebruikersvriendelijke manier. Zullen we niet meer Google dat, Drive hoeven te gebruiken bijvoorbeeld. Dat is het uh, privacy uh, paleis wat u eerder Nee, hadden. dat privacy paleis is, een, uh, dat is een, een, een, een organisatie, een oprichting... Uh, waar een aantal mensen in, in het noorden van Nederland... ik, ik kom zelf uit Groningen... Uh, wij uh, kwamen elkaar tegen in Amsterdam en zeiden van... goh, het is toch van de gekke dat we elkaar alleen maar in Amsterdam tegenkomen. Toen zeiden van, we zouden eigenlijk ook een soort netwerk in het noorden moeten oprichten. En het idee is om uh, bijeenkomsten in, in, een, in een, uh, een kroeg in, in Groningen... die dan het Paleis heet, te organiseren. En vandaar de naam Privacy Paleis. Oh god, lekker 1.0 gewoon, uh, ja. gewoon het café in. Ja, want dat, dat, dat is ook goed. Ik wilde nog een andere uh, kwestie uh, bespreken. werd gisteren ook uh, in, in de krant uitgebreid bij stilgestaan. Een man rijdt een jongen dood. Uh, de eis van de officier wordt te laag geacht door de familie. Hm. Er is ook wel uh, reden om, om boos te zijn op die man... omdat hij kort na het incident een foto van zichzelf met een joint in zijn. Mond uh, plaatste op het internet. En de vrees is eigenlijk, want dat was ook met een vrouw die, die te dik was en op een pony ging zitten, en de pony die zakte door de hoeven, dat was ook een, ook een hype: dat je eigenlijk niet kunt controleren waar de collectieve aandacht de volgende dag terecht gaat komen. Je, je kunt voorspellen dat iedereen naar het acht uur snel kijkt, maar mm. je kunt niet voorspellen welk plaatje van het internet de volgende dag de menigte uh, in, in zijn greep houdt. En dus ook niet waar mensen misschien verhaal gaan halen. Of waar ze denken van nou, ik ga die man eens op zijn melk kloppen. Klopt. Hoe, hoe moet je ooit dat temmen? Stel dat het is jouw taak omdat je van de politie bent of zo. Um, nou ja, dat, dat, dat is wel een uitdaging. Ik denk, dat, uh, ik denk dat een deel van het probleem hier ook in zit. Dat wij als, als, als, als samenleving en, en zeker organisaties als de, als de, de politie. Um, nog niet zo heel goed, heel goed begrijpen hoe het internet werkt en wat dat betreft nou echt in een transitiefase zitten. De, de, de manier waarop mensen reageren op, op, op bepaalde berichten... Is, is soms heel erg excessief. Ja, en, maar op een gegeven moment... He, na, na een aantal Project X oproepen... op een gegeven moment denkt iedereen van... ja, nou, nou geloof het wel. Dus, uh, de manier hoe mensen nu reageren, zegt nog niet eens zo heel erg veel over hoe ze daar over vijf of tien jaar op gaan reageren. Ik denk dat dat ook een soort leerproces is van, ja, wat moeten we nou, hoe gaan we daar nou als samenleving op reageren? En hoe vinden we nou eigenlijk ook als samenleving dat we daarop moeten reageren? Ik bedoel, je kunt ook bij wijze van spreken uh, uh, met een, met een, op, op je fiets en je kunt een, een steen in je hand uh, nemen. En je kunt op iedere auto waar je langs rijdt, kun je een kras zetten. Dat kan. En er zijn soms gekken die dat doen, maar er zijn er maar heel weinig. Dus en, en als het maar heel weinig zijn, nou ja, dan, dan blijft het onder controle. Ik denk dat zo'n vergelijkbaar mechanisme... uiteindelijk ook hiervoor wel gaat gelden. Maar idioten hou je altijd? Idioten hou je altijd. En dan moet je ook vooral niet gaan proberen... om alle idioten vast te zetten. Dan, dan de, enige, ja, de enige oplossing is dan iedereen vastzetten. Maar het wezenlijke verschil met het internet... is, is dat je niet één vast omschreven bundel hebt van het netwerk. Dus de dus samenleving is een netwerk van individuen, als ja. het ware. En dan heb je klonteringen van, van de aandacht... Ja die elke keer op een ander punt kunnen ontstaan. U zei eerder, ik vind het jammer dat tegenwoordig de tendens ontstaat... dat er toch weer klonteringen worden. Mm. Instanties, yes. bedrijven die dat, ja. die dat krijgen. Ja. Hoe zou je dat dan moeten controleren... Als, als die klontering elke dag ergens anders lag? Het is een nogal abstracte vraag. Maar... Ja, dat, dat, ik, ik weet ook... Ik... Ik weet ook niet of je dat... Uh, want je hebt het nu over een andere vorm van klontering. Hè? Want de, wa, waar ik het over had, was de, de klontering van de, de silo's... Die, die grote bedrijven bewust creëren... om zoveel mogelijk uh, mensen in hun silo te krijgen... in hun bedrijf, in hun business te krijgen... in plaats van die van de concurrent. Terwijl de klontering waar je het nu over hebt... veel meer is, is van een, een, een bepaalde meme... of iets wat op YouTube of weet ik veel plossing ontstaat. Uh, en dat hopt inderdaad van de, van, van de ene naar de andere... Um, ik weet ja, niet of daar, is... daar heel veel controle op... In, in eerste instantie ben ik niet geneigd om te zeggen... van, nou, daar moeten we meteen nu maar heel veel controle op willen hebben. Eigenlijk. Er is een incident geweest, uh, twee mensen die uh, bedreven de liefde... en uh, die vergaten het gordijn dicht te doen. Iemand die liep langs en dacht, oh, nou ja, dat is ja. grappig. En die, die zet ja. een plaatje op het internet. Dat plaatje dat gaat razendsnel de wereld over. Ja. De vrouw wordt geïdentificeerd. En, ja. en nog voordat ze uh, goed en wel hun daad hebben afgerond... Ja. is die vrouw haar baan kwijt. Ja, ja dat is uh, knap kloten. Ja. Maar, dat doen, ja, maar dat doe je... De, de, de, de, uh, ik zie niet in wat je daar, daartegen zou kunnen doen. Want ook in de fysieke wereld had zo'n persoon zo'n foto kunnen maken. En als die persoon wist wie die vrouw was... had hij ook meteen naar de werkgever kunnen gaan en zeggen van... hier, kijk, dit doet, dat doet uw werknemer. En dit is nog maar het mobieltje. Google Glasses komt ja. eraan. Daar kun je eigenlijk ook niet zo goed zien. De Google Lenses wordt ja. al over gesproken. Dat je dus een computer in je lens hebt. Ja. En een ander aspect, wat er ook mee te maken heeft... is dat er eigenlijk niet meer een gemene deler is. Dus iedereen leeft als het ware in zijn eigen wereld. Je ja. krijgt je eigen informatie. Mm -hmm. Google geeft ook iedereen iets anders als zoekresultaat. Ja. Ja. Dat, dat weten veel mensen niet. Maar... Ja, de, de filterbubbel inderdaad. Afhankelijk van wat je, wat, je, wat je interesses zijn, is het inderdaad het resultaat van wat je in Google intiet op een zoekengine kan, kan heel erg verschillend zijn. Het voorbeeld wat heel vaak veel gebruikt wordt is Egypte. Als je dan naar Egypte zoekt en je bent een uh, iemand die veel van reizen houdt, dan krijg je piramides uh, als, als eerste uh, plaatje, zeg maar. Terwijl als je een activistisch ingesteld persoon bent, dan krijg je heel veel informatie over uh, de rellen op het Tahirplein. Dus afhankelijk van wat je vooraf bepaalde profiel is, krijg je dus een, een heel, heel op jou toegesneden stukje informatie voorgeschoteld. En zonder dat, dat jij dat weet? Nee, zonder dat je dat weet. Zonder, en, en, en ook soms erg moeilijk om dat uit te schakelen. En, en dat heeft inderdaad tot gevolg dat, uh, dat, dat daar waar oorspronkelijk het internet het idee had, uh, de, de, de, het anarchistische idee van er is vrijheid van informatie en je kunt nu alle informatie krijgen die je wilt, dat eigenlijk helemaal niet zo is. Het wordt uiteindelijk toch weer bepaald door partijen als Google en anderen die daar hun eigen algoritmes voor gebruiken om, om te bepalen wat jij als eerste zoekresultaat vindt. En dus die ook Andermans wereldbeeld kunnen gaan bepalen? die, nou, die bepalen absoluut het wereldbeeld, absoluut, ja. En die misschien ook wel in handen vallen van mensen die niet willen dat jij alles weet. Dat, dat, zou, dat, dat, dat, dat zou kunnen, ja. ja in principe, in principe de, de, hè, als Google bepaalt wat het antwoord is op een zoek, uh, zoekterm... Dan, ik, dan kun je in principe voorstellen dat iemand naar... De, technisch is het mogelijk dat iemand naar Google gaat en zegt van nou... als Jaap Hoepman op deze zoekterm zoekt... dan wil ik niet dat hij dit vindt. Bijvoorbeeld. Maar het was uw taak om, om de, de, de grote machines van het web opnieuw te ontwerpen... maar dan goed. Ja. Hoe, hoe zou je dat dan ondervangen? Nou, in dit specifieke... Uh, bijvoorbeeld heb ik daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Uh, wat wel zou helpen, ook in dit geval... is dat uh, bedrijven als Google uh, de algoritmes... dus de, de manier waarop ze bepalen hoe een zoekresultaat uh, uitgerekend wordt... Zeg maar, dat, dat, dat daar transparantie over is. En dat is op dit moment niet het geval. Dat is nu is dat het bedrijfsgeheim van Google, hoe ze dat doen. En uh, dat betekent ook daar weer dat er uh, weinig ja, controle over is. En dat er weinig mogelijkheden voor, voor burgers zijn om te kijken van... ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Wie, wie bepaalt nou eigenlijk wat ik hier volgeschoteld krijg? Wat zijn nog meer punten van angst? Want we hebben het gehad over sociale netwerken. We hebben het gehad over uh, mailverkeer. We hebben het ja. gehad over... Uh, de zoekmachines? Wat zijn eigenlijk nog meer dingen die mensen gebruiken op het web... waarvan u denkt, goh, daar maak ik me eigenlijk wel eens zorgen over? Um, nou ja, goed. De, de, de, in principe gaat het... Het is eigenlijk een beetje onafhankelijk van, van welk, uh, welke specifieke dienst je gebruikt. En, uh, en het gaat ook niet alleen om, om internetdiensten. Het gaat ook om systemen die, uh, die gewoon uh, langs de weg staan. Het gaat ook om systemen als uh, de Overchip die reisgegevens verzamelt. Het gaat om nummerplaatherkenning. Het gaat om allerlei registraties en bestanden... die, uh, die bijgehouden worden... Uh, die, uh, die vervolgens gebruikt kunnen worden... Uh, op manieren die je oorspronkelijk helemaal niet bedoeld had. En je, je, ging, je ging er net al even in op het internet der dingen. En op het moment dat uh, in de toekomst allerlei objecten... direct verbonden zijn met het internet... en uh, nou, nu is dat je smartphone al maar als ook je, je, je afstandsbediening daarmee is verbonden... of je koelkast of, of je stoel of je tafel en, en noem maar op. En als zo'n omgeving, een intelligente omgeving gaat worden... die gaat bepalen op basis van wat jij allemaal doet in zo'n ruimte. En denk aan Kinect, die nu al kan in feite kan meten... waar je staat en hoe je staat en waar je je hand hebt. Um, op basis van die gegevens... Uh, uh, nou, in eerste instantie eh, wordt dat dan verkocht als... nou, van dat is handig, want dan kun je bijvoorbeeld uh, lampen uitdoen... in een kamer als niemand daar is, bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn allemaal hele kleine stukjes informatie. Maar dat zijn wel weer allemaal stukjes informatie... Die, die gerelateerd zijn aan die impliciete informatie... waar ik het eerder over had. Dat zijn dingen die je doet. Het gaat om handelingen. En dat zijn hele, uh, hele kenmerkende uh, stukjes informatie... die heel veel zeggen over jouw, jouw innerlijke motivatie en, en gedachten. En daarmee dus hele gevoelige stukjes informatie... Waar, ja, waar je dus voorzichtig mee om moet gaan. En een van mijn angsten is ook wel weer... dat uh, als je het hebt over de inrichting van de Internet of Things dat ook daar weer een heel erg centralistisch model plaats gaat vinden... waarbij um, ja, alle verbindingen die ik heb met het, met, met, in mijn ruimte... Uh, niet zozeer in die ruimte zelf worden afgehandeld. maar dat het naar een of andere centrale server gaat. die dan op basis van die informatie. dat soort uh, beslissingen neemt. Van, hey, dat is volgens mij doen? ook de, de, de droom van, van de rechercheur. dat je dus een zoekprofiel hebt. van, uh, ik noem maar de, de, de mensensmokkelaar. Ja. Dus die zeggen, nou, hij gaat vaak naar Oost-Europa. hij betaalt ja. veel cash. hij komt ja. veel op de wallen. hij googelt veel op de term uh, jonge meisje. Ik weet, weet ik uh, het Maar goed, wat, ja. je kan een soort profiel ja. maken ja. op basis van alle gegevens. En dan rolt er gewoon uit wie de verdachten zijn. Ja, dat en, en in zekere zin gebeurt dat nu ook al. Hè? Dat in plaats van dat je nu langs de snelweg gaat staan... en uh, een politiecontrole uh, zeg maar willekeurig auto's staande houdt... Uh, om te kijken of er bijvoorbeeld uh, sprake is van drugssmokkel of, of mensenhandel... Uh, proberen ze al op basis van uh, zeg maar dat soort profielen... Uh, vooraf te selecteren welke auto's ze staande houden. En uh, het gevolg van dat soort uh, profielen is dan... dat ze inderdaad kunnen claimen dat er uh, nou, een grotere... Dit is. He, ze, ze, ze vinden meer uh, uh, verdachte uh, zaken. dan als ze gewoon random zouden selecteren. Dus dan zou je in eerste instantie denken: van nou, dat is goed. Want dat betekent inderdaad dat het effectiever is. He, ze hoeven niet. En, en je kunt ook zeggen: van nou ja, in plaats van dat ze van de 100 auto's die ze gestopt hebben. waren er vijf die inderdaad in overtreding waren. En dus hebben ze 95 mensen uh, voor niks aangehouden. Hebben ze er nu 50 bij spreken. dus maar 50 mensen uh, voor niets aangehouden. Het uh, is veel, dus alleen dat die 50 man. Die dus onterecht worden aangehouden, kennelijk aan een profiel voldoen. En die dus iedere keer weer worden aangehouden. Dus de, zeg maar, de lasten van. Zonder de dat je het weet. Dus, Zonder dus dat jij je weet niet waarom jij elke keer het haasje bent. want, nee, jij zit want die profielen in het... zijn natuurlijk niet openbaar. Juist. Nu even voordat we dat alternatieve internet ontworpen hebben, wat zijn nou de hele concrete adviezen die u heeft voor de, voor de alledaagse internetgebruiker die gewoon denkt van ja, ik heb ik heb een wachtwoord en uh, ik heb mijn Facebook netjes afgeschermd. En ik, ik heb een, een, een virusprogramma uh, uh, erop zitten. Wat is nou hetgene waarvan u zegt van ja, denk daar ook aan? Nou, ik denk dat je dat dan al de, de meest belangrijke dingen hebt genoemd en. en, en uh... Uh, voor een deel, uh, als je sociale netwerken gebruikt... wees enigszins bewust van wat je publiek post... en wat je alleen met vrienden deelt. Maar veel meer dan dat kun je op dit moment eigenlijk niet doen. Je kunt, je, je kunt nog overwegen om bijvoorbeeld... Uh, een bepaalde, een andere uh, zoekmachine te gebruiken. Er zijn zoekmachines die in plaats van Google... Uh, niet uh, logs uh, van uh, je zoekgegevens opslaan bijvoorbeeld. Dus dat, dat zou je kunnen doen, die zijn er al. Maar in termen van sociale netwerken zijn er geen alternatieven. En als je het hebt over e-mailverkeer bijvoorbeeld... ja, je kunt het versleutelen, maar dat is... Nog steeds eigenlijk dermate ingewikkeld dat ik dat gemiddelde gebruiker Ik zou mijn moeder dat niet aanraden, laat ik het zo zeggen. Ik, noemde, ik begon met uh, de kranten van dit weekend. Eén ding was ik nog vergeten. Dat stond in de Herald Tribune. Daar stond een groot artikel over een, de nieuwe trend in Californië. Dat zijn reizen waar je uh, aan het begin, als je binnenkomt in dat resort... je mobieltje moet inleveren en je laptop en er is nergens internet... en je mag ook niet over je werk praten. En dan kan je dan een vakantie van een paar weken boeken. Goed idee, toch? Eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe lang ik dat zelf zou volhouden. Ja, Gretel, dat was nou <laughs> precies de vraag die ik wilde stellen. Hoeveel, nou, hoeveel uur zou u daar gek worden? Nou, ik moet zeggen dat als ik, zelf, als ik op vakantie ga... dan neem ik bij Volker mijn laptop niet mee bijvoorbeeld. Maar ja, goed, je hebt wel altijd een telefoon bij En dat ding is in feite ook een computer. Dus uiteindelijk ontkom je er niet aan dat je toch je mail checkt. En toch even je zitten bekijkt en dergelijke. Ja. Ik vond het een mooi idee. Jammer dat het in de natuur was. Dat vind ik altijd zo, <laughs> zo kriebelen, die, uh, die natuur. Jaap uh, Henk Hoepman, hartelijk dank dat u te gast wilde zijn. Onderzoeker bij TNO en de Radboud Universiteit. En veel succes ook. Uh, met het Digitale Paleis. En Dit was Labyrinth Radio voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Meer informatie kunt u vinden via onze website wetenschap24.nl. Reacties via vpro.nl. Straks op deze zender Winfried Baayens met Holland Doc Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een prachtige avond.